Het ongeluk gebeurde in de begindagen van de ruimtevaart in de Koude Oorlog. Het weer. Vanochtend vooral in het westen en noorden wat buien, maar ook zon. Later wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Temperatuur nu dicht bij het vriespunt en vanmiddag rond de 10 graden. Dit was het enorm.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 zit even na te denken. Was het nou de first time dat uh, Albert-Jan en Maurice samen programma deden? Uh, ja. voor het eerst. Ja, maar volgens niet voor het laat nee, nee, okay. laatst. Dat hoorden ze in ieder geval in de muziekboulevard. Albert-Jan en uh, Maurice, dank <laughs> daarvoor. En je bent weer heel wat wijzer geworden, hè? Tjonge, jongen. Weet je, heb je, weet je wat een crossfade is? Een crossfade? Ja, dat is het dat dat ene plaatje wegdraaien, het andere weer indraaien. Het is ongelooflijk. Oké, okay, maar het ging goed, hoor. Ja, het, het, ik ben ik tevreden. moet nog een beetje oefenen, maar het zit eraan te komen. Volgende week gaat het vast dus zeker beter. voor Zandvoort en de regio. Even na twee uur welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, drie uur live, CFM vanaf het gastheidsplein. Ja, en dan heb je er vijf uur op zitten om vijf uur. Ja. Dan wordt het hoog tijd dat we gaan evalueren. Dat dacht ik ook. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Ja, we hebben natuurlijk naast de vaste rubrieken zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier... We hebben natuurlijk de filmagenda van Circus Zandvoort rond kwart voor vier. Uh, half drie natuurlijk. Het, uh, ja, dat was ook weer bloed, zweet en tranen. Maar goed, we hebben weer een weerbericht in elkaar ge ja, geflanst, wil ik bijna zeggen. Maar er erg veel voorbereiding aan gehad. Omdat uh, Lex natuurlijk met zijn recess bezig is, hebben we dat zelf moeten doen. Maar om half drie het weerbericht. Uh, we gaan straks praten over het Zandvoortskampioenschap kampioenschap Granalen Pellen. Ja, kan, ja. kan jij dat? Nee. Eten nee, wel, maar, maar Pellen, nee. voor die om, kleine dingetjes. Is het te leren? Maar ik ben erg benieuwd. Altijd. Altijd. Dan houden zo dadelijk. Dat horen we zo dadelijk. Uh, nou, dus vanaf politiek hebben we natuurlijk de bezuinigingen zitten eraan te komen. Zowel van de gemeente zelf als voor de inwoners. Gaan we, staan we even bij stil. Er wordt vandaag niet gevoetbald door SV Zandvoort. Maar we hebben wel nieuws van SV Zandvoort. Want SV Zandvoort heeft namelijk een nieuwe hoofdsponsor. En het laatste uur hebben we natuurlijk nog internationaal sportnieuws. Dan hebben we golf vanuit Spanje. We hebben nog wat voetbalnieuws en Schaatsnieuws zit er weer aan te komen. Oké, okay, ja. Het schaatsweer komt er weer aan. Het dus wordt weer kouder. Blijf luisteren. Genoeg reden om de komende drie uur lekker naar ZFM... vanaf het Gasheidsplein live te luisteren. En om half drie het weerbericht. Nou, ik weet al een beetje waar het over gaat hoor, zo ja? dadelijk. Ja? When the rain begins to fall. Oh. Ja. Heel goed, Dat is ook de tweede plaats van vanmiddag bij Stolvert op zaterdag. German Jackson en Pia Sadora.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 Jouw verblinden zijn, je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag in die zacht voorbij gaat, terwijl de wereld er weg lijkt en ik naar je kijk, naar jou blijf lachen voelt het soms alsof het de wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft. Als ik van nacht en nacht met jammer zwee in die zacht voorbij voorbijglijd, alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Nou ja, blijf lachen, voelt het weer als over de wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht met jammer en die twee voorbij gaan, terwijl heel de wereld naar weg kijkt, dan hou ik je vast en we zweven voelt het nog als over de wonder.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 Zo leuk, hè? Ik kan Albert-Jan overal de schuld van geven. Dat komt allemaal door jou. Ja, ja doe je goed. Jor, in ieder geval de single van uh, Guus Mellers op de zaterdagmiddag van CfM. Normaal gesproken, Albert-Jan, als wij uh, programma doen... dan schijnt de zon, maar dat gaan we vandaag niet redden, niet. Nee, nee, nee. Ik heb nog veel meer slecht nieuws uh, straks om half drie. Oh. Wat betreft het weerbericht. Dus uh, het is uh, veel binnenblijven de komende dagen. Oké. Okay. Wat we wel gaan doen is garnalen pellen. Ja. En ik weet niet hoeveel, want vanavond is er feest in de Oomstee. En aangeschoven is... Willem Harrar. Willem, welkom in de studio. Dankjewel. Het Open Zandvoort Kampioenschap Granalenpellen. Ja, volgende week zaterdag uh, 30 oktober gaat dat plaatsvinden. Uh, zoals jullie uh, wel weten, de vrienden van Omstee zijn altijd in voor uh, dingetjes te organiseren. We ja. kennen intussen ook onze krant die we maken. En daar hadden we in opgenomen het, uh, in de agenda het kampioenschap Granalenpellen. En dat is uh, intussen een enorm succes aan het worden. Want, uh, uh, we krijgen zoveel aanmeldingen, het is onvoorstelbaar. En we kunnen uiteraard nog steeds mensen erbij uh, gebruiken. Ja maar... Willem, hoeveel aanmeldingen zijn er nu binnen, hebben jullie? We, we hebben op dit moment al 41 aanmeldingen. 41? 41, Oké, okay, dus jullie gaan de OMC uitbreiden denk ik dan. Uh, We gaan uitbreiden, <laughs> dat, ja. dat is wel nodig. <laughs> dat is absoluut nodig. Uh, we zullen naar de achterkant moeten uitbreiden, anders kunnen we al die mensen niet eens kwijt. Zo geweldig. Maar is het de bedoeling, uh, genaren pellen en hoe, wat zijn de regels, wat zijn de wedstrijdreglementen? Uh, ja, het, uh, het is eigenlijk heel vrij, si het is vrij simpel. We hebben ons uh, systeem een klein beetje moeten aanpassen. We zouden eerst in groepjes van uh, acht mensen gaan pellen. En dat zou dan volgens loting gaan en dan elke keer uh, zeg maar tien minuten een kwartiertje pellen. En dan kijken wie het meeste gewicht eruit haalt. Dat hebben we intussen veranderd. We hebben dat uh, nu gedaan, uh, gewoon de hele totale groep in tweeën delen. Uh, de 20 beste gaan sowieso door naar de halve finale. <lacht> dus dat betekent uh, wie het schoonst pelt. Ja. Het gaat dus niet om. Uh, er komt gewoon een hele berg analen te liggen. En het is niet zo dat je een kilo weg moet pellen. Nee, er wordt een kwartier gepeld door de eerste groep. Dan is groep 2 aan de beurt, een kwartier pellen. We kijken naar de gewichten. Dan gaat groep 1 nog een keer. Groep 2 gaat daarna nog een keer. dan hebben we het totaalgewicht van 1 en 2 bij elkaar. En dan gaan de beste 20 aan door. De afvallers die krijgen een herkansing van die afvallers, gaat ook weer de helft door. En zo gaan we langzamerhand naar de finale toe. En die finale zal bestaan uit 10 personen die op dat moment het meeste gewicht bij elkaar hebben gepeld. Maar dat, dat zegt, ja oké, okay, gewicht en, en, en schoon pellen, dus er wordt wel het gewicht gelegd bij de jury. Dat moet een uh, ja, deskundige jury zijn deskundige natuurlijk. jury. We hebben daar natuurlijk onze voorzitter weer voor. Oké. Okay. Uh, Gerard Borst, die heeft zich vrijwillig aangemeld als jurylid. En niemand was uh, tegen? Nee, niemand was tegen. Gerard <laughs> huh? zelf, uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Gerard? Oh, je werd verplicht aangesteld. Oké. Okay, okay. jullie <laughs> wel weten, uh, jullie komen Gerard ook regelmatig tegen. Zelf regelmatig als een garnaal. Nou, ja. wie kan dan beter <laughs> Dat was Gerard. Ja. Oké, okay, maar hij doet het niet eens eentje. Nee, nee we, uh, ik mocht ook in de jury plaatsnemen. En dan hebben we Marja van der Meer nog, die ook in de jury gaat plaatsnemen. Uh, Oké, okay, gewoon om, om, net zoals in het kabinet, één dame erbij? Of, uh... Ja, er waren niet meer dames die uh, dat wilden gaan doen. Uh, de andere dames die gaan zich op andere gebied inzetten die avond. Dus... Ieder zou zijn specialiteit. Oké, okay, maar gezien, gezien het programma moet hij wel op tijd beginnen natuurlijk. We beginnen al om zes uur. De deelnemers worden al om half zes verwacht. Ja. Zodat we de inschrijvingen kunnen controleren. En dan is het inderdaad de bedoeling dat we echt om zes uur beginnen. En zoals, we, zoals het er nu naar uitziet zal ongeveer de finale plaatsvinden rond tien uur. En ik heb al gegeven dat jullie nog een prominent hebben die de zaak gaat openen. Inderdaad, we hebben in eerste instantie onze burgemeester Niek Meijer uitgenodigd. Helaas is hij op vakantie. Die komt volgende week zaterdag terug. Maar hij wist niet of hij zich dan uh, in staat voelde. Uh, goede staat voelde om bij ons langs te komen. Ja. Dus uh, ik ben gebeld door zijn secretaresse. En die heeft als toegezegd dat de uh, lokale burgemeester Wilfried Taters langs komt. Hebben jullie nog een speciale act voor die opening uh, bedacht? Uh? Ja, Dat hebben we voor hem klaar liggen. En dat hou je geheim? En dat je weet je zelf dat houden we geheim. Oké, okay, ja, daar was ik al bang voor. Dat, dat wordt een leuke verrassing voor uh, Wilfred, dus. Maar dan, op een maar, gegeven moment. Nou, uh, even een vraagje. Voordat je kan gaan pellen... Moet je eerst garnalen hebben. Dat klopt. Uh, Hoe ze... gaan we daar aankomen? Nou, dat is heel makkelijk. Uh, we hebben natuurlijk uh, een strandtent hier in Zandert, het strandpaviljoen Talassa. Die alles eigenlijk van vis weten. En die gaat dan ons de, de garnalen leveren. En die gaat ze hier voor de kust uh, opvangen? Helaas, vissen. dat zal uh, afhankelijk zijn van, uh, van het weer natuurlijk. Uh, ik hoor net al, de berichten zijn niet erg goed. Nee. Uh, dus komende week zullen we die 40 kilo ook niet bij elkaar kunnen krijgen. Maar daar heeft Huigman vast wel een andere oplossing voor. Oké, okay, maar dan heb je er op een gegeven moment. Ik weet niet hoeveel kilo we gaan halen. Ja. Keurig gebeld, uiteraard. Klopt. En uh, dan? Ja, wij houden ons aanbevallen. <laughs> en dan? Dus ja. dan, gaan we, dan gaan we gewoon door. <laughs> een tweemaal. <doggy bag>, twee maal, zie je hem. Dan gaan we er sowieso lekkere hapjes mee maken. En, uh, Gelijk diezelfde avond. Onder andere diezelfde avond. Ja. En uh, we zullen natuurlijk ook wat bewaren om kroketten en bitterballen van te maken... En, uh, dan komt er dus weer een avond daarna van lekker uh, kroketjes en ballen ja, eten. Gewoon weer tijdens een gezellige borreluur uh, natuurlijk. Geweldig, maar ho hoe kom je op het idee? Ik ja, Het Zandwoord is al een vissersplaats bij uitstek, maar nu, dit is de eerste keer dat er zo'n wedstrijd wordt georganiseerd. Ja, dat klopt. Ik, uh, nou, je weet, ik zit ook in de redactie van de Omsteekrant ja? en uh, ik moest natuurlijk weer een agenda maken. En normaal gesproken zou ik hier niet eens op 30 oktober zijn. Uh, hm. Ons andere redactielid Ian... Uh, ben je klaar ook niet, want die is op vakantie. En ik had gewoon op 30 oktober zomaar ingevuld. kampioenschap pellen. En prompt kwamen de aanmeldingen. Ja, toen moesten we aan de bak toen moesten we gaan organiseren. En met als gevolg dat we nu dus inderdaad al 41 deelnemers hebben. En waar we eigenlijk nog wel een aantal uh, verwachten. Nog een aantal erbij. Nou, ja. mensen die uh, zich willen inschrijven, hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze aan de bar doen bij Oomstee. Uh, de deelnamekosten zijn 5 euro. Maar daar krijgt men weer drie consumptiebonnen voor terug. Die 5 is gewoon om een zekerheid te hebben ja. voor de inkoop van de kanalen. Ja, oké. Okay, ik kan zie niet. twee vingers omhoog. Dus <laughs> ja, hij bestelt dan met twee bier tegelijk. Oh ja, oké. Okay. Die is gelijk door zijn muntjes heen. Okay. Ja, dus dat kan bij Café Oomsteen. Dat kan nog tot en met aankomende dinsdagavond 7 uur. En volgende week zaterdag is het. En volgende week zaterdag 30 oktober, aanvang 6 uur. Hartstikke Komt leuk. Even kijken, zou ik zeggen. Oké. Okay, nou, nou, je bent aardig bij stem. Ben je klaar voor vanavond? Ik ben zeker klaar voor vanavond. Vanavond hebben we natuurlijk karaoke. En niet alleen karaoke bij Oomstee. Maar we hebben ook tevens een tapasavond. Uh, de tapas is uh, bereid uh, door onze uh, Spaanse vriend uh, Marcel. Die is al drie dagen aan het koken en aan het doen. En vanmiddag is hij ook nog volop bezig. En de tapas wordt vanavond dus uh, uitgedeeld in Café Oomstee tijdens de karaoke. Jongen jongen. Ja. dit is elke, elke week raak hè. Café in de Oomstee. Ja, ja, er is altijd wat te beleven bij Café Oomstee. Goed, hebben we nog wat vergeten? Inschrijven kan tot en met dinsdag. Vanavond karaoke. Wat, Hoe wat kost? Dat? Oh ja, 5 euro, hè? He. Was het? Krijg je twee, uh, twee consumpties. Of drie? Wat ja, 3. is het? Wij doen er drie. Wij ja, ja, doen er drie. Hier ja, staan. Wij doen er hier... Wij drie. Op mij maar Drie consumpties. Oké. Okay. <laughs> nou, en vanavond karaoke. Hoe laat begint dat? Dat begint om 9 uur. Om 9 uur. Nou, jongens, waren we verder nog iets kwijt? Uh, nee, ik wil jullie weer hartelijk bedanken voor deze aandacht, uiteraard. Nou, graag gedaan. Graag gedaan. En tot een volgende keer. Uh, graag tot begin december weer met onze nieuwe krant, uiteraard. Kijk, okay. ja, oké. Okay. Wij krijgen weer het eerste exemplaar in. Ik weer het eerste kijk, exemplaar. kijk, kijk, kijk. Okay. Stel, Stel voor ook graag. Bedankt. Ja, bedankt. En een fijne zaterdagavond. En uh, veel karen ook een plezier vanavond. Dankjewel, Rob. Uh, Dankjewel, uh, alsjeblieft. Dan. Hier is aan de kust van Bluff. Ja, daar kan je heel veel garnalen <laughs> vangen. De zee slaat de diepe zilte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 De Zeemse kust, waarin u onbewust in het Duits wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verpand, maar er is niets aan de hand.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 Maar het is zoals het gaat. Hier aan de keuken. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl. Muziek uit de jaren 80 bij CFM Zandvoort op de radio Zandvoort op zaterdag. Jordan Chilai met The Glamourers Live. CfM en als ik zo op het klokje voor mij kijk, is het half drie. En dat betekent tijd voor het weerbericht. Lex van Oren heeft even een aantal weken vrij, maar in december komt hij weer gewoon helemaal live terug. voor in de plaats Albert-Jan Vos. Ja, na veel bloed, zweet en tranen is het weer rond. Daar gaan we een blaadje op... van maken. Gelukt om een weerbericht in elkaar te zetten. En mijn verhaal begint namelijk... aan het eind van de middag gaan de buien vallen. Nou, die zijn al begonnen, hè? Ja, die zijn al de hele dag actief. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait overland vrij krachtig, kracht 5. En aan zee hard, kracht 7. En de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. De matige tot krachtige zuidwestelijke wind draait naar west tot noordwest. En de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Morgen vallen er talrijke buien en deze buien kunnen gepaard gaan met, ja, onweer. Tussen de buien door zien we ook regelmatig de zon nog verschijnen. De wind waait uit het noordoosten tot noordwesten en is over land vrij krachtig kracht 5 en aan zee hard kracht 7. En de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Zondagavond en maandagnacht is het wisselend bewolkt met aanhoudende kans op buien. De stevige noordwestelijke wind neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Maandag schijnt geregeld de zon, maar met name in de ochtend vallen er nog enkele buien. Maandagmiddag neemt de buiigheid geleidelijk af. De noord tot noordwestelijke wind waait matig tot krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal wederom 10 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het vrij helder. En daalt de temperatuur naar een graad of 4. Met mogelijk in het binnenland een vorst aan de grond. Ja, dinsdag, Koud, dinsdag profiteren we. Ja, daar komt hij, Van een hoge drukgebied en blijft het overal in de regio droog. Bovendien schijnt de zon flink. De noordwestelijke wind waait meest matig. En de temperatuur stijgt tot maximaal 11 graden. De rest van de week, ja ja, schijnt de zon geregeld. Maar er zijn ook wolkenvelden... En alleen woensdag valt daaruit wat lichte regen of motregen. De wind waait veelal uit zuid tot zuidwest en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur komt in de middag uit tot maximaal 11 of 12 graden. Dus alom! Uh, vandaag is het bewolkt en valt er enige tijd regen. Nou, wil je het uh, weerbericht nalezen? Kijk gewoon even op www.meteopagina.nl Of op kanaal 45 van uh, CFM Text TV. Daar vind je altijd het uh, CFM weerbericht. Het meest actuele weerbericht van Zandvoort in de regio. Hè? Om het zo met het enige juiste weer. Hè? Het enige juiste weerbericht met Lex van der de Hoorn. Hij is even weg op de radio, maar de internetsite draait gewoon door. www.meteopagina.nl Daar vind je het weerbericht van, uh, van de regio. Uh, trouwens, voor George Verdamme zijn die slechte berichten, hè? Ja. Onze barbecue man bij uitstek. <laughs> <laughs> nou. Dan kan hij gewoon weer even mee uh, met, de, uh, met de borrel meedoen in Gelukkig plaats van barbecue. Juist. Nou, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Wordt niet gebarbecued. Dat wordt niet gebarbecued, dus uh, dat slaan we eventjes over. Meneer Van Dam, dan weet je dat. <laughs> Oké, okay. door met de muziek. Is er dadelijk weer meer berichtgeving bij Salford op zaterdag. Hier is Cool in the Gang. En get down on it.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 Scanning how it mixes in with mine. Uiteraard worden niet alleen de classics gedraaid bij CNV... maar ook de hits van nu. Zo hoorde je de single van Maroon 5. Dat was Misery. Oké, okay. ja. ja, we blijven bij de tijd. hè? Zo. Dat dacht ik ook. Maar, heb je het al gehoord? Ook Zandvoort ontkomt niet aan bezuinigen. Maar dat meen je niet. Ja, wij krijgen, wij krijgen er ook een staartje van mee. Want onlangs was er natuurlijk weer de commissie Raadszaken en Planning en Control... op 12 en 13 oktober. En uh, ja hoor, ze, zijn eraan, ze zitten eraan te komen, de bezuinigingen afgezien van het feit dat het natuurlijk een hele lange zit is... de behandeling in twee termijnen van de ontwerpbegroting. En vaak is het een uiterst technische aangelegenheid... die echter voor de financiële experts van de fracties... likkebaardend tegemoet wordt gezien. Ook dit jaar is er weer een lijvig boekwerk... vol met gegevens, overzichten en cijfers... dat, ja, en dan komt die 191 pagina's uh, omvat, bevat. Wow. Ook oh. Zandvoort zal uiteraard de broekriem moeten aanhalen. Dat bleek wel na de Integrale Commissie... raadszaken Planning en controle, waarin de begroting van... 2011 werd, werd behandeld. Zonder daar echt verder op in te gaan. In ieder geval, toeristenbelasting gaat omhoog. Oké. Okay. Daar is alvast één. Maar wel ondanks alles verwacht het college, ondanks deze verhogingen... een tekort vanaf 2012. De vooruitzichten zijn dus niet bepaald rooskleurig. Er zal waarschijnlijk drastisch bezuinigd moeten worden. De behandeling van de programmabegroting en de belastingsvoorstellen in de raad... komt op 9 en 10 november aanstaande aan de orde. Schrijf het maar vast in uw agenda. 9 en 10 november. En de parkeertarieven, hoe gaat het daarmee? Dat gaat ook omhoog. Jongen. Ook omhoog, hè? Het dat, is dat, dat vast. Dat, uh, daar kunnen ze niet omheen. En de subsidies, ja, we hoorden het vanmorgen al bij uh, Goedemorgen Zoonvoorts. Een ja. aantal verenigingen en stichtingen, die moeten wat uh, subsidie gaan inleveren. Dat, dat zonder meer. En uh, ja, er zullen nog wel meer verrassingen komen. Maar ik ga altijd zo onroerend goed belasting een beetje met rust laten. Oké, okay, nou dat is weer meer een hoop die ik heb, hoor. Dat is in ieder geval goed. <laughs> Onroerend goed. En, en de worstwaarde van mijn huis blijft ook hetzelfde, Hetzelfde? Ongeveer. Ja, met 1% omhoog, maar. Nog steeds een miljoen. Oké, okay. <laughs> kijk, dat bedoelen we. Niet verder, Mijn vriend, mijn vriend. Albert-Jan Vos. <laughs> Lekkere muziek op de zaterdagmiddag bij op Zaterdag. Hier is Kim Wilds met de single Four Letter Words. Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten Al 20 jaar. Ja. Ja. Ik. Ik. Okay. This. Okay. Live. Live. Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. When she was 22. Ja, Albert Jo had een uh, goede plaat uitgekozen, uh, juist. Kim Wild en de Four Letter Words. Hoe kom je erop? Geweldig. Ja, ik wist dat jij hem goed vond. Dat was lekker en daarachteraan uh, hoorde je Lilian en 22. Nou, we zijn helemaal blij, want uh, mijn koptelefoon doet het weer. Heb je hem gerepareerd, Maurice? Tuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, hé, hey, helemaal, techneut, helemaal he? nog geen uitval gekregen aan, uh, aan mijn cool, rechteroor. Wat een techneut, he? Helemaal goed. Dat ben ik ook wel weer, hoor. Nee, doe je goed. Ik ben ja. er helemaal blauw van, hoor. Uh, ja, even, tof, uh, blauw. Even jongens. Er is vanmorgen natuurlijk weer de Goedemorgen Zandvoort ook al uh, uitvoerig bij stilgestaan. Door een uh, ruim interview met uh, de heer Cor Draaier. Maar de jeugd is natuurlijk nu pas wakker. Dus vandaar dat ik er nog even, uh, even bij stilstaan. Uh, de petitie van de voorstanders van het circuit. Twee Zandvoortse inwoners. Namelijk de weder Cor Draaier en Leo Miesenbeek. Zijn het beu dat de Zandvoortse voorstanders van het circuit zich niet of nauwelijks laten horen. De beide heren denken namelijk dat de meerderheid van de Zandvoortse bevolking het circuit gunstig gezind is. Om steun te geven aan het circuit hebben de heren nu een, op een groot aantal plaatsen in het dorp een petitie neergelegd die men kan ondertekenen. Te zijner tijd zal de petitie aan, met handtekeningen aan de gedeputeerde staten van Noord-Holland worden aangeboden. Op zich een goed initiatief, hè? want alles heeft twee kanten, dus dit zijn dan de voorstanders. Doet me een ervan. beetje denken aan het uh, initiatief van, van uh, Schijfvlak.nl. Ja, ook. Je had ook zo'n uh, petitielijst een uh, aantal maanden geleden. Oké, okay, maar wat hebben zij daarmee gedaan, weet jij dat? Ja, volgens mij is dat aangeboden ook aan de provincie. Oké, okay, nou dan komt dit er ook nog een keer bij. Want ze hebben al, ik weet niet hoeveel handtekeningen inmiddels al binnen, maar... Mocht u voorstander zijn en u komt zo'n intekenlijst tegen, dan kunt u uiteraard daar uw handtekening op zetten. Oké, okay, Somford heeft voor en tegenstanders en samen moet je eruit komen, lijkt mij. Dat moet al nou eens een keer gebeuren, hè? Ja, toch? Oké, okay. okay, helemaal goed. Dus uh, ja, als je de petitie wil tekenen, hij ligt bij je diverse, diverse horecagelegenheden... gelegenheden ja, dus en op andere stations. Uh, overal ligt hij gewoon voor je klaar. En de heren halen hem wel weer op met heel veel handtekeningen erop. Dat hopen ze in ieder geval. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat dacht ik ook. Hier is de zingel van de Ohio Players en de Hassel. Doe de Hassel. Nou, gaan we even uitproberen. Op een zaterdagmiddag, een regenachtige zaterdagmiddag. Houd de radio gewoon lekker aan op CFM. En geniet van de muziek en informatie. bij zoverd op zaterdag. Helemaal door elkaar kader gehuzzeld inmiddels. Jij ja, doet nee, het goed. goed. Ja, doe het goed. Okay. Dat is ook de bedoeling van dit nummer. Helemaal goed. Even snel nog een berichtje. Daar hebben we nog even tijd voor. Hè? Voor de klok van drieën. Als je maar snel bent. Want toeristen in hotel van tassen uh, met paspoorten bestolen. Een onbekend gebleven man heeft afgelopen donderdagavond laat kans gezien... een tweetal tassen te ontvreemden vanuit een hotel. Met daarin tientallen paspoorten. De tassen behoren bij een gezelschap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 Vandaag dus geen voetbal, want uh, SV 1 heeft een weekendje vrij. Hebben zij even mazzel met dit weer? Zeg, ongelooflijk. Hier is Carol Emerald als laatste voor drie uur. I feel alive.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 Zo'n 90% van alle migranten komt via Griekenland de EU binnen. In negen maanden zijn al meer dan 30.000 illegalen gearresteerd. Griekenland kan de opvang van de migranten niet aan en daarom wordt het Europese interventieteam van grenswachten ingezet. Een bomaanslag op een soefistische tempel in midden Pakistan heeft aan vijf mensen het leven gekost. De laatste tijd zijn er veel aanslagen op Soefi-heiligdommen door islamitische militanten. Het soefisme is een mystieke stroming in de islam. Een soefistische geleerde ver verwijt de Pakistanse regering dat hij te weinig doet om de Soefis te beschermen. Tientallen mensen zijn dit jaar al om het leven gekomen bij aanslagen op soefistische heiligdommen. In Afghanistan zijn dit jaar tot nu toe 600 buitenlandse militairen om het leven gekomen. Het hoogste aantal sinds de invasie in 2001. De 600 sneuvelde gisteren bij een aanval van de Taliban in het oosten van Afghanistan. In het land zijn meer dan 150.000 Amerikaanse en NAVO-militairen aan het werk om de Taliban te bestrijden. Het aantal gesneuvelden stijgt er elk jaar. In Malmö is opnieuw een huis van immigranten beschoten. Volgens de Zweedse politie past dit incident in een reeks schietpartijen in de stad. Sinds vorig jaar oktober zijn 15 immigranten onder vuur genomen. Een van de slachtoffers is overleden. De politie gaat ervan uit dat er één dader is die een racistisch motief heeft. In Kazachstan is de grootste raketramp uit de geschiedenis herdacht. 50 jaar geleden ontplofte op de lanceerbasis Baikonur.